Het is donderdag 19 januari 2017. Live naar het Italiaanse restaurant O Sole Mio in het hartje van Amsterdam. Dit is de Bataviren Podcast. Deze week hebben we als gast Hans van der Liet. Politieke socialite, cultfiguur, markante persoonlijkheid en fanatieke Facebook troll. Welkom Hans. Ja, dankjewel. En bedankt voor de uitnodiging. Ja, onder uh, veel van onze uh, uh, luisteraars waarschijnlijk uh, al bekend via Facebook. Mm -hmm. Veel Facebook-connecties delen de elkaar. Ja. Hoeveel Facebook-vrienden heb je inmiddels? Ik heb het uh, bewust gereduceerd naar een stuk of 800. Op ah. het toppunt waar het is een uh, 2300. Maar ik heb dat <laughs> dus uh, consequent afgebouwd. <laughs> naar alleen de trouwe personen waarvan je weet van... Tra hey. Trouwe volgers en... Uh, en mensen, mensen waarvan je weet dat ze, dat ze wel enige mate te vertrouwen zijn. Ja. <laughs> precies. Um, ja, je bent heel politiek actief op Facebook. Ja, precies. Dat wou ik zeggen. Want in het, in het echte leven ben ik niet meer politiek actief. Hè. Ik ben uh, een jaar of 25 zeer actief geweest op lokaal niveau althans binnen het CDA. Ik ben uh, twee keer voorzitter geweest van het CDA Amstelveen. Ik heb toen in 2012, uh, toen vond ik toch echt dat het CDA een verkeerde richting uh, aan het inslaan was. En ik zag het CDA niet langer als de partij die uh, bereid is de oplossingen uh, uh, te vinden en te implementeren die denk ik nodig zijn voor de grote problemen waar we ons nu voorgesteld zien. Dus ik heb toen in 2012 uh, ja, na 25 jaar afscheid genomen van het CDA. En sindsdien ben ik niet bij een andere politieke partij actief geworden. Want uh, als ik me goed herinner, was er zelfs een moment dat je nog een beetje zat te flirten met de VVD. Uh, toen de tijd. Uh, nou het grappige is, uh, het huidige kamerlid Daniel van der Ree, daar heb ik eens mee geluncht uh, in Amsterdam Zuid. En toen had ik tegen hem uh, bewijs van grap. Hij wilde me heel graag VVD-lid maken. Toen zei ik, nou, als... en ze hebben een heel mooi... Uh, Turks-lid van de VVD in Amsterdam. Een mooie dame. En toen zei ik, van als je nou zorgt dat ik met Haankeer mag lunchen, word ik VVD-lid. Maar het is hem nooit gelukt om die lunch tot stand te brengen. Dus ja, toen ben ik partijloos geworden. Dus gemist gemiste kans van Daniel van der Reen. Ja, dat is volgens mij die uh, Turkse dame die ook regelmatig bij Poont uh, aanwezig ja. was. Ik kan even niet op haar naam komen. Ja, ja, ik, denk we, ja. Of zoiets. ja. ja ik denk dat Ja, ik denk dat we het over dezelfde hebben. Ja, ik ben uh, ook al een tijdje geen VVD-lid meer. Uh, dus, uh... Wat dat betreft... Uh... Nou, veel meer dan mooie dames heeft de VVD niet meer te bieden vandaag. Daar <laughs> gaat niks aan verloren. Ja, want op dit moment uh, ligt je affiniteit meer uh, richting de PVV. Ja, ik uh, kom daar rond vooruit dat ik uh, PVV stem. Nou, inderdaad. dat kan niet, hè? Je in, nee, in, politiek, uh, in politiek Nederland uh, je word, je dan, word je dan een outcast. Nou, het, het zij zo. Ja. Maar uh, en dat uh, is zo'n mooie uitdrukking, hè? Liever... Uh, ...op uh, staan sterven op de knieën leven. Precies, ja. En uh, je, je bent ook aardig op de knieën gebracht, uh, in ieder geval. Ja, inderdaad. Mijn, uh, mijn akkefietje met de KVB. Heb je heb uh, niet de katholieke Kerk? Ja. Nee, nee, nee, nee. Mijn akkefietje met de KVB. Dat vind, is... Dat vind je niet uh, erg, namelijk. Nee. <laughs> ja, ja. Ik, uh, ik heb de, ja, daar wel schade van ondervonden. Dus, uh, maar goed, het was ook een wijze les. En ik heb daar zelf natuurlijk ook het nodige toe bijgedragen. Dus uh, dat is ook deels de eigen schuld. Maar het werd toen heel hard gespeeld. Ja, sindsdien ben ik ook een stuk harder geworden. Ja, dus, ja. Uh, it's all in the game. Ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk wel een, een, een topic waar nog steeds heel veel mensen mee worstelen. Ja. Uh, het feit ja. dat je als PVV-lid gewoon nog steeds buitengesloten ja. wordt. Ja, dat, dat is natuurlijk heel kwalijk. Ik bedoel, de PVV is, is een, een, een, net als alle andere partijen een, een, een partij die zich onderwerpt aan de democratische spelregels. He, dan zit men te mekkeren van ja, maar binnen de PvdA, of sorry, binnen de maak je de dienst uit. Ja, het is nou niet zo dat je binnen de VVD een totaal ander geluid kunt laten horen. He, je hebt dat, ja. dat, dat, dat Kamerlid Joost Taverne, nou die heeft toen toe gewaagd om, geloof, tegen het Oekraïne-verdrag te stemmen. Nou, die wordt meteen gesteld, hè? die wordt niet meer op de kandidatenlijst gezet. Dus ja. Omdat die één keer is afgeweken van het partijstandpunt. Of ja. nou het Oekraïne-verdrag was, of, of de derde lening aan Griekenland. Nou, hij wilde zich hij... houden aan de verkiezingsbelofte om zelf meer naar Griekenland. Griekenland. Uh, ja. dus, volgens mij is dat ja. eigenlijk okay. een reden dat, Ja, precies. Dat, ja. ja. dat zou het ook kunnen. Het was, het was in ieder geval een of ander issue dat bij de VVD dan weer heel gevoelig ligt. Waar ja. hij dan tegen de partijlijn inging. Nou ja, je wordt meteen afgeserveerd. He, dus laten andere partijen nou niet doen alsof het bij hen zo democratisch eraan toe gaat. Nee. Binnen iedere partij is er een klein klikje dat de dienst uitmaakt. En alles wat daarvan afwijkt, dat wordt gewoon weggemaaid. Ja. He, en bij, bij de PVV doet men dat openlijk, bij andere partijen doet men dat stiekem. Nou ja, zeg mij maar wat eerlijker is. Nou ja, en dan nog, ook al zou een partij intern totaal niet democratisch zijn, we hebben kiezers ja, opgesteld. Ja, precies. Uh, Niemand wordt gedwongen. Dus exact wat dat. jij zegt. Exact wat jij zegt. Hè. Als mensen dat niet belangrijk vinden, interne partijdemocratie, dan is dat hun goed recht. Ik vind, je moet een partij beoordelen op het beleid dat ze voorstaan. En de consequenties die ze daar in hun stemgedrag aan verbinden. Dat, dat binnen de PVV wilde ze dienst uitmaken. Dat zal mij worst zijn. Maar als, zij, als de PVV goede standpunten uitdraagt en die ook bereid is te implementeren. Nou, dat hebben ze bewezen uh, door hun poot stijf te houden in kabinet uh, Rutte 1. Nou, dan heeft zo'n partij mijn stem. En dan zal het me echt worst zijn hoor, of, of dus bepaald wat voor koffie er op tafel komt in de fractiekamer. Ja, het bleek niet uiteindelijk dat het CDA vooral de grote boosdoener was. Ja, ja dat, dat, dat, dat was voor de insiders al langer duidelijk. Dat is toen ooit door onderzoek van journalisten aan het licht gebracht. Het CDA was enorm verdeeld intern over die ontwikkelingshulp. Wilders had voor elkaar gekregen bij de onderhandeling in het Katshuis... dat er een x-bedrag extra bezuinigd zou worden op ontwikkelingshulp. En Ben Knapper, die toen staatssecretaris was voor ontwikkelingszaken... die heeft gezegd van, nou dat maak ik niet mee. En toen heeft het CDA eigenlijk de stekker eruit getrokken. Maar men, men draait het nu zo alsof Wilders is weggelopen uit het Katshuis. Nou ja, we hebben toen nog die beruchte dissidenten gehad. Hè? Kathleen Ferrier en... Uh, ja. Koppenjan. Ja, Koppenjan inderdaad. Ja. Beetje, Hele nare mensen. Een, een beetje prototype protestantse, links Ja, CDA. De principiële ja. CDA's ja. inderdaad. Ketter, heet? ja. Minder mee te, mee, mee te regelen dan met de, de wat meer pragmatische katholieken ja. over het algemeen. Ja, ja. ja. ja de teleurgang uh, van de KVP uh, speelt ons nog steeds part inderdaad. <laughs> uh, en er was toen nog een uh, brugcongres waar jij ook nog aanwezig ja. was. Ja, uh, ik heb daar ook uh, een minuutje spreektijd gehad. Dus, uh, dat, dat, is misschien ooit nog wel ergens terug te vinden. Maar, uh, ja, ik kan nog een hele mooie foto herinneren, dat je volgens ja. mij met een opgeheven wijsvinger... Ja, ja, ja oh, af en toe, ja. af en toe ja. gebruik ik dit nog wel eens als profielfoto, maar ik was, ik was er inderdaad bij, samen met mijn goede Facebook vriend en ook vriend in het echte leven, Jos de Geurne, die was er ook bij. En uh, ja, die, uh, dat was een, uh, een hele memorabele avond, was dat. Ja. Ik kan me inderdaad nou nog herinneren dat ik het toen ook aan het kijken was van zaterdagmiddag geloof ik. Ja, en opeens oh, kwam Van der Liet op tv? Van de Liet? <laughs> ja, toen kende ik jou nog niet. Oh, okay. uh, maar ik kan me wel herinneren dat er echt een hele hoop gekkies rondliepen die wilden letterlijk de, de antichristus noemen ja. en uh, uh, de donkere mannen met capes om ja, die zwaar gelovig waren. Ja, is het is ja. een mooie, mooie bende van mensen. Ja, ja. Nou ja wat, wat mij heel erg is tegengevallen toen, hè, dat congres heeft toen met twee derde meerderheid ja. nota besloten om uh, die gedoogconstructie aan te gaan. En vervolgens heeft het CDA eigenlijk twee jaar lang niks gedaan dan die coalitie tegenwerken. En men heeft net zo lang zitten zuigen totdat uh, uh, de boel is gebarsten Hè? En daar heeft men later nog met enig succes ook uh, Wilders dus de schuld van proberen te geven dat het gebarsten is. Maar dat gaat helemaal op het konto van inderdaad die, die linkse protestanten binnen het CDA. Ja. Het, is, het is niet anders. Ja. Nou ja, wat dat betreft uh, is het met een partij als de VVD al veel beter zaken te doen. Uh, want die accepteren gewoon van, nou ja, water bij de wijn. Uh, ja. uh, er, moet, er moet geregeerd worden. Ja. Maar ja. ja, het zijn toch inderdaad altijd uh, deze linkse flank binnen het CDA of de linkse ja. partijen zelf. Ja, die ja. Nou, dat, precies. Dat, heeft ja. Met, dat is me toen heel erg tegengevallen van het CDA, waar ik toch... Uh, ja, ...ruim twintig jaar toen mijn ziel en zaligheid aan heb gegeven... Hè, ...dat, dat dus mensen die dan uh, op zondag vooraan in de kerk zitten... Hè, ...dat die gewoon door de week... ...gewoon heel wat anders doen dan ze met de mond beleiden. Hè. Is een christendemocratisch appel... ...maar we negeren gewoon wat twee derde van het congres besluit. En we gaan ja. net zo lang zuigen en zieken... Totdat het kabinet weg is. Nou, dat, dat heeft mijn afkeer van het CDA toen bevestigd. Nou, nou. Er zijn nu heel veel partijen die uh, PVV uitsluiten. En dat is waar ja. ik me bij de PVV een beetje zorgen om maak. Dat, aan de ene kant krijgen ze ontzettend veel zetels. Hm. Maar aan de andere kant, uh, ik zie ze niet zo snel gaan regeren. Dus kunnen ze uiteindelijk wel wat met die zetels? Ze nou ja, doen kijk, het, het, het, uh, ja. Het, het grote voordeel van, van een grote PVV vind ik... En dat geldt ook voor de SP, waar ik op zich ook waardering voor heb, voor de SP. Um, zij dwingen natuurlijk andere partijen wel tot een koerswijziging. Het Lodewijk Asche, die heeft dus laatst een brief geschreven aan zijn uh, sociaal-democratische uh, mede-partijleiders uh, in Europa dat we af moeten van die arbeidsmigratie. Nou, dat is iets waarvan de SP en de PVV in het begin al hebben gezegd... Van, dat gaat niet werken. Mm -hmm. en nu dat de PVDA naar 12 zetels of zo is gedaald in de peilingen. nu komt ook Lodewijk Assen tot het inzicht dat het niet verstandig is... om een vrij personenverkeer in te voeren... zolang een Bulgaar hier nog het viervoudige kan verdienen... van wat hij in Bulgarije kan verdienen. Nou, ik denk niet dat hij die brief geschreven zou hebben als er geen SP en geen PVV waren. Dus ja. dat is de, de gunstige invloed van, van dat soort, tussen extreme partijen. Hè, mm. Dat ze de gematigde partijen tot een koerswijziging dwingen. Ja, dus nou. echt de oppositie voeren. Ja ja, ja, ja. En ik denk ook dat dat, en daarom vind ik zijn strategie ook wel handig, dat een Wilders beseft dat hij in de oppositie veel meer... ...zal kunnen bereiken, dat niet ooit kan bereiken als wanneer die ministers levert en wanneer die compromissen moet gaan sluiten. Nou, nou ja, wat ik me nog heel goed kan herinneren, dat was uh, twee jaar geleden alweer. Dat was het, uh, het eerste grote debat over de migratiestromen richting ja. uh, Europa. Ja. Ja, omdat er toen heel veel mensen van die bootjes uh, <laughs> afvielen en verdronken. <laughs> um, en dat inderdaad op dat moment de PVV... <laughs> Vooral, en ook in enige mate nog de VVD, de enige waren die met een oplossing probeerden te komen. Ja. Ja. En het ja. ging echt alleen maar over de toon van het debat. Nee, ja. we kunnen dat toch niet doen ja. Wilders. dus. Nee, we moeten ja. die mensen helpen. Ja, natuurlijk moeten die mensen helpen. Maar wat ja. hoe gaan we dan? dit nou oplossen? we moeten per ja. se hier. En ja, uh, bijna een jaar later zag je dat zelfs Samsung mensen ja. Uh, ja. Uh, met de boot terug wilden gesturen. Ja, inderdaad. <laughs> inderdaad. Dus, uh... Het is wel heel lang, inderdaad. Het is precies wat jij zegt, Slater. Het heeft heel lang geduurd. Maar uh, Zoals de Duitsers, die ik graag mag citeren, zo ze graag zeggen: een de trop van Hultenstein. Ja, als de druppel maar lang genoeg op de steen valt, dan wordt hij uitgehold. Dus het is een, een slow proces. Maar uh, als je maar lang genoeg uh, het juiste standpunt uh, blijft herhalen, ja, dan gaan de mensen op den duur wel overstap. En uh, ja, dan kan het zelfs gebeuren dat zelfs een partij als de PvdA opeens realistisch gaat worden. Ja. Maar je moet, je moet gewoon consequent zijn en, en dat dat de PVV vind ik in hoge mate. Ik uh, viel laatst van mijn stoel toen ik bij De Wereld Draait Door uh, een, een, in, mijn, in mijn ogen redelijk goed debat zag uh, ontvouwen over uh, een artikel wat volgens mij ook over migratiestroom ging met de Marianne Zwageman. Oh, ja. en, uh, oh, ja. okay. de, de Die bijval uh, kreeg oh. van Claudia de Breij. Uh, oh, ja. Zoals uh, bijval kreeg van Claudia de Brij. wat toch echt oh. een grote type linkse is is. Die zelfs beaamde dat zij het allemaal niet zo erg vond als dat Dolf Jansen het wel vond. Ja, okay. uh, en dat ik echt dacht van wow, het lijkt alsof ik naar een, een goed debat zit te kijken ja. met twee kanten van het verhaal die gewoon goed belicht worden ja, ja. In, in een programma als De ja. Wereld Draait Door. Nou ja. dus, ja, er is nog hoop? Uh, ja, dat, ik heb het geval positief verrast. Uh, uh, het begint wel langzaam een uh, meer ja. bonton discussie te worden. In ja. plaats van dat het. Uh, ja, ja. ja je, je moet ook in de politiek geen taboes hebben. Hè. Alles moet gewoon bespreekbaar kunnen zijn. Hè. En, en ja. als, als er problemen zijn, dan moet je die gewoon de, kunnen benoemen. En dan naar oplossingen gaan zoeken. Ja. En dan, dan helpt het nee. niet bij wat een heleboel linksmensen heel lang deden. He, ...roepen van... Uh, ja ...Wilders komt niet met oplossingen... ...hij komt wel degelijk met oplossingen... ...het ja, zijn oplossingen die zijn niet lustig. Ja, ...maar anders. hij komt wel met oplossingen... Ja. He, nou, ja, maar, ...maar dat is een van de meest... ...ergelijke dingen... Ja. Denk ervan, ja, he, dan, ...dan zegt Wilders... Ja, ...je moet het paspoort afpakken... ...van mensen die zich hier consequent misdragen... He, ...dan komen de mensen die zeggen... Maar, maar ...dat kan helemaal niet... nou ...dan moet je er maar voor zorgen dat het wel kan... He, dan, ...dan pas je de wet maar dusdanig aan... ...dat ja. dat, dat wel mogelijk wordt... Ja. He, ...maar zeggen van dat kan niet is onzin... He, de, je wil het niet, maar ga niet zeggen het kan niet. Alles kan. He. Je kan iedere wet uitvaardigen. He. Ook al is je strijden met uh, internationale verdragen, Dan zeg je dat verdrag maar op als je het belangrijk genoeg vindt. He. Maar zo van, dat kan niet, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Ja. Je bedoelt te zeggen ik wil het niet. Nou ja, he. precies, Laten maar... we eerlijk zijn met elkaar. Als jij een bepaalde oplossing niet lust, dan moet je zeggen ik wil dat niet. Maar ga niet zeggen dat kan niet, want alles kan. Ja, maar goed, ja, is het is alleen een beetje de vraag... Wat is, eh, als je dingen hebt die in de strijd zijn met de grondwet bijvoorbeeld. Dan nou, dan pas je de, de grondwet zijn... aan. Ja, maar goed, dan gaat we natuurlijk twintig jaar overheen. Ja, nou, dan, dan gaat er maar 20 jaar overheen. Ja. Maar, ik bedoel, Parijs en Rome zijn ook niet op één dag gebouwd. Nee, maar wat, wat ik wel begrijp is als mensen zeggen van oké, okay, we willen oplossingen die je in relatief korte tijd of dat je naar een alternatief ja, zoekt. Dat is korte je... termijn denken. Ja, Daar ben ik op nee, tegen. Dat en en doet, dat je zegt: ja. Nou ja, op lange termijn ja, willen we misschien uh, dit en dit en een grondwetwijziging, ja. ja. maar. Uh, kijk, op korte termijn moet je toch de, met de problemen handelen die we ja, hebben. zeker. Uh, ja. nee, eens. Dan kunnen soms andere oplossingen misschien minder ja. optimaal zijn, maar ja. wel uh, dus, binnen een ja, jaar ja. uitgevoerd ja. worden in ja. plaats van ja, dus. binnen twintig jaar. Ja, nou prima. En, en dan snap ik wel, dat mensen ja. daar dan voor kiezen. En dat is ook ja. een beetje het probleem wat ik, wat ik heb met de PNVV, van, ja, ze hebben wel een oplossing voor de problemen, maar het is de vraag van ja, zijn zij ooit degene die het gaan uitvoeren? En zo ja, hoe lang duurt het dan? Want ja. als je dingen zegt die in de strijd zijn van de, met de grondwet, dan zijn het ja. niet plannen die op korte termijn de problemen ja. oplossen. Ja. Ja. Nou, kijk, we, we, we leven in Nederland ja. al in een, een compromissen en een consensuscultuur. Hè? Als je dan voordat je uh, de onderhandelingen ingaat, bij standpuntbepaling alle heel en richting de tegenstander opschrijft, hè? dan geef je alweer de helft weg van wat je eigenlijk wilt bereiken. Ja. Nee, ik, ik vind het op zich best een goede strategie... dat je gewoon begint met je eigen standpunt uh, hard en ja, consequent ja. uit te dragen. Dat is hè? hoe alle onderhandelingen werken, toch? Hierin Eigenlijk het, wel, Eigenlijk zeker. Maar een partij als het CDA... En vele andere partijen met hen, de, die beginnen bij de onderhandelingen al met, ja. met de helft in te leveren. He, zo, want dan zitten we alvast een stuk dichter bij het compromis. Ja, zo, ja. Dan duurt het wel heel lang. He. Wat dat betreft ja. Uh, ja, kan je misschien beter een wat extremer standpunt innemen. En dan, dan duren die onderhandelingen maar wat langer. He, maar, uh, dan heb je nog wat in te geven. Uh, ja, precies. Dan heb je ook een beetje wisselgeld? <lacht> oh. Maar goed, hè, ik bedoel, uh, het, het zijn allemaal problemen die, die oplosbaar zijn. Ja, goed, dan neemt het maar wat meer tijd. Nou, kijk, het hele probleem is natuurlijk dat. Uh, de, de, het gaat eigenlijk twee kanten op. Natuurlijk wordt er gereageerd op oplossingen van Wilders. Ja. Hè, in die zin van dat kan niet of dat moeten we niet willen. Maar de discussie wordt ook gewoon vaak ontweken door het te hebben over de toon van het debat. Zeker, bedband. ja. ja. ja. Nou, dat is natuurlijk uh, heel ergerlijk. Dat Ja. Ben, dat, uh, ja ja, ja, nou ja, ik zijn allemaal volwassen mensen, dus uh, die moeten uh, gewoon eens wat, wat beter naar argumenten leren luisteren. Hè? En dan zal er dus, uh, misschien eens wat een, een harde toon uitkomen en wat hard geblast worden. Maar ja, dat vind ik secundair. Dat is echt gezeur van, van mensen die voelen dat ze het debat aan het verliezen zijn. Ja. En dan zeggen we, oh, laat u wel op toon letten. Ja, ja, echt, dat, dat lost geen problemen op, op het toon letten. Ja, en inderdaad, uh, mensen zwart maken voor uh, <laughs> <of> racist <laughs> ja, of uh, seksist Ja, heel, heel, heel onnodig allemaal en totaal contraproductief. Ja. Uh, de, de, uit de gebrek aan argumenten denk ik. Ja, ja, zeker. Dus ze gooit op al dat soort dingen ja. en inderdaad ja. de terminologie en ja. hoe ja. dingen genoemd mogen worden ja. en, uh, ja. hoe, uh, he, Het meest lachwekkend is die weer he, die, die nieuwste ukase van de overheid. He, we gaan het niet meer over allochtoene hebben. Ja. He, het worden nu mensen met een migratieachtergrond. dus voortaan. Ja, dus voortaan als je aan iemand vraagt komt u uit het buitenland? Nee, nee nee, ik heb een migratieachtergrond. Ja. Het is te belachelijk voor woorden dat soort semantiek. Ja, maar uh, vroeger was toch juist zo dat het begrip allochtonen werd ingevoerd omdat het woord buitenlanders besmet was. Ja, precies. Was ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja, nee, helemaal. En uh, hè, vroeger, toen ik nog jong was. <laughs> Toen hadden we het gewoon uh, onomwonden en daar had niemand negatieve connotatie, we hadden het over bejaarden. Nou, op een zeker ja. moment ging Paul de Leeuw daar uh, grapjes over maken, dus bejaarden werd toen besmet, hè. Toen, werd bootjes, het, hè? toen werd het ouderen en het werden senioren. Ja, je kan er donder op zeggen dat over twintig jaar, dan mag je geen ouderen of senioren meer zeggen. Ja. En dan is dat ook weer uh, taboe, hè? maar het is allemaal semantiek. Hè? En, het zijn allemaal pogingen van mensen om zich maar niet met het ware probleem te hoeven bezighouden. Ja. Het is veel makkelijker om je tegenstander aan te vallen op taalgebruik dan op, ja. op inhoudelijke punten. Want dan moet je gaan nadenken. Ik denk dat het ook wel is dat mensen zo in hun dobbel leven, ja. dat het niet is dat ze uh, dat doen als een ontwijking, maar dat ze überhaupt niet beseffen uh, wat er, dat die problemen bestaan. Ja. Dus ja. dat ze dat zo buiten dat hun wereld ik ook. willen houden. Dat denk ik ook. Ja. En kijk, ik heb natuurlijk 25 jaar lang, zei het op bescheiden lokale en regionaal niveau, meegelopen in de politiek. Ik heb heel veel waardering voor de mensen, voor welke partij ook die zich inzetten voor, voor de publieke zaak. Maar het zijn over het algemeen wel de gegoede burgers hè, die actief zijn in de politiek. Hè? En dat zijn toch vaak mensen die geen flauw benul hebben van hoe moeilijk het in sommige onderdelen van de samenleving eraan toe gaat. Hè? Je hebt er geen flauw idee van. Ik ben er ook maar één keer van mijn leven geweest. en heb er geen behoefte aan om dat te herhalen, maar ik ben eens... Toevallig in de Schilderswijk Verzeld geraakt in Den Haag Nou ja, de sfeer die je daar Toen voelde, bij dat, dat was een wandelingetje Van een uh, 20 minuten Beklemmend gewoon Nou, Ik wil ze het kost niet geven, de politici Die er nog nooit geweest zijn Die hebben geen flauw benul van, van wat daarvoor Sfeer heerst En ik vond het beangstigend Maar wat ik weet vond je maar, precies beangstigend? Nou, ik, liep, wat de sfeer, ik, ik, ik moest van het, uh, van het uh, Partijbureau van uh, het CDA Dat was toen net uh, verhuisd naar, naar een straat die heet Buitenom in, uh, in Den Haag. En toen moest ik naar station Holland Spoor lopen. Nou, en ik ken Den Haag niet zo goed. Maar toen ik daar liep, toen besefte ik mij opeens kijken naar die straatnaambordje. Van oh shit, ik loop door Schilderswijk. En ik liep in een pak rond. En vanuit allerlei hoeken, dat is geen grap. Het is ook uh, niet, niet, niet aangedikt, maar ik werd vanuit allerlei hoeken bespied door mensen van... Uh, nou, <laughs> mensen met een migratieachtergrond. En een jonge man, uh, zo'n typische haatvlogger, zeg maar, die riep opeens naar mij, u bent vast een officier van justitie. Dan denk ik, van: wat heeft zo iemand voor referentiekader dat hij denkt, van een man in een pak zal wel een officier van justitie zijn. Ja. Hmm. Nou, dan, dan, uh, dan zijn, ben je kennelijk zelf wel eens in aanraking geweest met justitie. Maar ik vond het echt beangstig om daar door die wijk te lopen. Je voelt je daar gewoon een buitenlander. En uh, hoe lang geleden was dat? Dat was uh, rond het jaar 2010. Okay, ja, en uh, sinds kort hebben we er IS sympathisanten Ja, gezet, ja. Het, het, zal, het zal er daar niet beter op geworden zijn, vermoed ik. Ja. Maar leger is, is, gaat het salafistenleger. Ja, maar dat, dat vind ik dus wel bijzonder. Dat binnen je, je eigen uh, regeringszetel, want dat is Den Haag toch? Dat er daar dus dat soort wijken al zijn. Ja. Hè? En, uh, de Sharia-driehoek. Ja, Sharia-driehoek. Uh, dat wordt dan weer overdreven gevonden. Maar het zou mij niks verbazen als daar inderdaad uh, sharia-rechtbanken zijn... ...die allerlei geschillen helemaal intern en onder de radar van de Nederlandse ja. overheid oplossen. Hoor. Ja, ja, hetzelfde zin natuurlijk ook in Engeland gebeuren. Ja, ja, daar is dat een bewezen feit. Ja, ja. Heel kwalijk. En ja. daar sluiten uh, de meeste politici nog steeds de ogen voor. Maar ik zeg uh, al eerder, hè, de meeste hobbypolitici... ...want dat, dat zijn de meeste politici in Nederland natuurlijk... Hè, ...die hebben geen flauw benul van dat soort misstanden. Want ze komen gewoon nooit in aanraking met dat soort mensen of dat soort omstandigheden. Denk je dat die kloof groter is geworden? Absoluut, ja. Nee, dat is geen enkele twijfel. Dat leidt geen enkele twijfel. Ik bedoel, als je nou kijkt naar de samenstelling van de Tweede Kamer, wat zijn het? Het zijn oud-ambtenaren of het zijn, zijn leraren geweest. Ja. Hoeveel echte ondernemers zitten er nog in de Kamer? Zit er nog wel eens een loodgieter of een boer in de Kamer? Nee, niet. Ja, vroeger wel dan. Vroeger wel. Boer Koekoek koek had je. Je had uh, Jammerijnes. Hè? Die, die maakte worsten in een fabriek in Os. <laughs> nou ja, die, dat soort mensen zitten er helemaal niet meer bij. Ja. Hè? Nou, we hebben Jesse Klaver. <laughs> ja, nee. ja die, die heeft toch ook een of andere uh, studie gedaan? Mag ik nou, nee, nee, uh, nee, hij heeft uh, Mavo gehad. Oh. Okay, en daarna wel. is hij meteen uh, oh, nou dat zeert hem dan tenminste. De, de partij ingestroomd okay, dus die man heeft nooit iets gezien okay, in zijn leven ja nou, dat oh, zeert hem dan dat, dat nou nou dat pleit dan voor hem ja. Ja, dat, <laughs> nou, ja het pleit in die zin voor hem dat hij wel meteen aan de bak ging na zijn ja, dat, ja precies doorheen. precies maar, ja je zou, je zou maar wensen, ja je zou wensen dat er mensen met wat meer echte levenservaring in de, in de ja. kamer kwamen ja. en dat, uh, dat zie je steeds minder hè? De, het gros van de mensen mensen als klaver dan, dan daar gelaten We voor 80-90% geld hè, die hebben een hbo of wo studie gedaan wo wetenschappelijk onderwijs <lacht> uh, da, en die, die gaan vervolgens uh, zijn ze een tijdje ambtenaar en dan maken ze zich nog uh, een beetje uh, actief binnen, binnen een of andere partij en dan ze op en mogen ze kamerlid worden ja wat voor, voor echte ervaring hebben dat soort mensen echt beroepspolitici. Beroepspolitici. Die, vooral, die, die een hele uh, ja. beperkte tunnelvisie hebben. Ja. Dus niet vanuit idealisme, maar echt vanuit een carrière van ik wil exact, uh, ja. later als groot en kamerlid worden. Ja. Ja. Uh, en niet vanuit een, uh, ik heb wat uh, hele andere dingen gedaan en uh, op een gegeven moment trekt uit een soort, uh, weet ik veel, iets dingen willen veranderen. Ja. Of, nee, of, nee, nee, het zijn inderdaad, de, de meeste, de meeste, de meeste beroep ja. beroepspolitici denken alleen nog maar aan de eigen carrière. Ja. Hè, en dan, dan, uh, dan zorgen dat ze met een paar goede soundbites een beetje opvallen als Kamerlid. Hè, zodat ze dan misschien na één uh, of twee periodes uh, staatssecretaris mogen worden. Nou, als je een kabinet hebt gezeten, is je kostje gekocht. Hè, al ben je staatssecretaris geweest van een nog zo onbeduidend postje. Nadien zorgen ze heus wel dat je weer ergens een nieuw baantje krijgt. Hè, maar dat, dat zijn ja, echt mensen die uh, de eigen carrière voorop stellen En ja, wat hun achterban... Uh, uh, daaraan heeft, dat wordt voorkomen secundair voor ze. Maar dat is allemaal inherent aan het systeem. En, en daarom vind ik het een goede zaak. En, en, zo kunnen we misschien overschakelen naar het thema van de referenda. Ik vind dat er meer referenda zouden moeten komen. En dat is een goed punt uh, van het Forum voor de Democratie. Dat moet ik eerlijk bekennen. Ja, de, uh, maar goed, dat vindt de PVV ook. Er moeten meer referenda komen. Ik was toen, Voor ik naar Zwitserland verhuisde, waar ik zeven jaar heb mogen wonen en werken... ...was ik niet zo'n voorstander van referenda. Maar ik heb daar geleerd... Uh, hoe zeer dat de mensen bij de politiek kan betrekken. He, drie keer per jaar is er een, een referendumronde en dan komen er tussen de minimaal drie, maximaal zeven thema's op tafel. En dat kan van alles zijn, dat kan zijn van, van zwangerschapsverlof tot het defensiebudget. Uh, en dan komen er een aantal thema's op tafel waarover het, het volk om, om zijn mening wordt gevraagd. En ik merk hoezeer dat de mensen betrekt bij de politiek... want uh, ieder jaar worden ze dus drie keer bij een aantal belangrijke thema's betrokken... en niet maar eens in de vier jaar een stemhokje uh, ingedreven worden... en dan een parlement kiezen. Dat mogen ze ook nog, natuurlijk. Ja. Hè, ze hebben ja. ook nog de reguliere verkiezingen waar ze aan deelnemen. Maar daarnaast worden over maatschappelijk belangrijke thema's... ook nog eens drie keer per jaar hun mening gevraagd. Nou, dat maakt dat mensen zich veel meer betrokken voelen bij de politiek dan wanneer ze maar eens in de vier jaar mogen opdragen. Om vervolgens te merken dat er een coalitie aan de macht komt die ze eigenlijk helemaal niet hadden willen hebben. Ja, maar Zwitserland is ook veel decentraler ingesteld toch? Met Zeker. De kantons. Ja, ja, ja, maar goed, dat kan je natuurlijk op zich, als je dat wil, kunnen dat allemaal organiseren. Wij zouden dat natuurlijk ook kunnen doen. Ja. Meer macht overdragen aan de kantons. In, in Zwitserland kan in beginsel ieder kanton... Uh, heeft bijvoorbeeld zijn eigen veiligheidspolitiek, heeft zijn eigen kantonspolitie, heeft zijn eigen onderwijspolitiek. Iedere, binnen zekere marges uiteraard mag ieder kanton beslissen welke onderwijspolitiek hij voert. Dus men probeert echt, en dat vind ik een heel belangrijk beginsel, de verantwoordelijkheden in de samenleving zo laag mogelijk te leggen. Ja. Men schrijft niet vanuit Bern voor je moet je onderwijspolitiek zo inrichten. Dat mag ieder kanton zelf bepalen. Zie je dan ook grote verschillen tussen die kantons daardoor? Um, ja, uh, er is best uh, een groot verschil tussen poli uh, politieke opvattingen in Zurich en in Genève. Okay, in Genève, wat, wat traditioneel een, een zeer op Frankrijk gericht... En relatief voor Zwitserse begrippen dat links kanton is, was men zeer pro-EU. Daar was men het liefst twintig jaar geleden al lid geworden van de EU. De duits kantons, Zurich voorop, die hebben dat altijd weten tegen te houden. En nou ja, achteraf denk ik dat heel Zwitserland blij is dat men geen lid is geworden van de EU. Want men ziet nu hoe het kaartenhuis begint ineen te storten. Maar uh, ja, dat is dan de bekende rustigraben in, in Zwitserland. Uh, er is duidelijk wel een verschil tussen de Franstalige kantons enerzijds, die wat Europa gezinder zijn en wat, uh, wat meer openstaan, zal ik maar zeggen, voor de wereld. En de zeer conservatieve Duitse kantons. Uh, het grappige is wel dat de Duitse kantons uh, er financieel een stuk beter voor staan dan de Franstaligen. En daar uh, zie je ook een verband? Duidelijk, ja. ja, ja. ja in, in, in de Duitsstalige kantons is men veel meer doordezend, hè, van de, de, de Germaanse mentaliteit, zal ik maar zeggen. Hè, tucht en orde, regelmaat, discipline. En in, Frank, in de Franstalige kantons, ja, een beetje meer de Franse slag, laissez-faire. Het, het meer katholieke dan, dan, dan de protestantse eh, Duitsstalige kantons. En dat is wel, ja, dat, dat heeft zijn neerslag in de financiële positie. Ja. En hoe werkt het dan met die referenda? Is, is er dan gewoon een simpel ja-nee antwoord? Ja, ja, ja precies. Okay. En, hè, en dat vind ik altijd zo'n zo zwak argument van tegenstanders. Ja, je kan bij een referendum alleen maar ja nee zeggen. Het, het, het, het, het is geen plaats voor nuance. Ja, maar dat in, in de Tweede Kamer kan je ook alleen maar voor of tegen een wetsvoorstel stemmen. Hè? Daar is ook geen plaats voor nuance. He, en het feit dat Zwitserland een van de best bestuurde en best georganiseerde en meest welvarende landen is, dat geeft dus kennelijk aan dat dat instrument van het referendum best een nuttig instrument kan zijn. En het helemaal geen belemmering is voor een goed landsbestuur, dat je bij een referendum alleen maar ja of nee kunt zeggen. Ja. Wat is daar nou op tegen? Ja. Dus we hebben ook een systeem dat ze we nog wel tegenvoorstellen kunnen doen. Zeker. Ja. Dus er is ja. wel iets meer dan het alleen maar ja, nee. Tuurlijk, ja. Nee, dan, dan, hè, als, er, als er iets wordt afgestemd, en dat zie je dan vaak, hè, dan komt er bijvoorbeeld een jaar later, komt dan een politieke partij met een voorstel over hetzelfde thema dat iets gewijzigd is. Nou, dat is helemaal prima natuurlijk. En dat kan dan ook je onderwerp worden van maatschappelijke discussie. En uiteindelijk misschien ook je onderwerp worden van een referendum. En dus het is niet zo dat met dat ja of nee dat dat... ...thema dan voor jaren afgesloten die de BNN, is. de BNNN-tol... Uh... Nee, nee het, is, uh, het, het blijft onderwerp uh, voor op de maatschappelijke agenda. Ja. En hoe worden die onderwerpen dan uh, geselecteerd? Is dat dan wat het parlement dragen, Nou, uh, Enerzijds uh, kan uh, het kabinet uh, kan besluiten om in een referendum iets voor te leggen aan het volk... ...als het dat belangrijk vindt. Anderzijds is het ook mogelijk dat uh, vanuit het volk een initiatief komt... Dan moeten ze 100.000 handtekeningen verzamelen. En uh, als ze dat lukt, dan kan dus ook een onderwerp op de agenda komen. Het initiërend referendum dat initiërende... we het niet hebben op het juist, moment. Juist, juist, inderdaad. Ja. Dat klopt. Dus dan, uh, dan moeten er 100.000 handtekeningen op tafel komen. Nou, Meestal lukt dat wel. Omdat vaak is het dan natuurlijk ook zo dat één bepaalde partij... die dat standpunt van de tegenstanders of juist voorstanders deelt... Dat die zich heel erg gaat inzetten om die handtekeningen te verzamelen. Dus het is niet zo heel. Het is, het is meestal wel haalbaar om een referendum te organiseren. Hoeveel inwoners heeft Zwitserland? 7 miljoen, okay. waarvan uh, 1 miljoen geen Zwitser is. Oké. Okay. Dus het heeft een zeer hoog aantal buitenlanders binnen de grenzen. Ja. Ja. Meer, dan, meer dan Nederland. Ik denk veel expats. Veel expats. Een hele uh, andere is ja, dan Ja, absoluut. De, de, een heleboel buitenlanders die er wonen zijn, zijn zeer hoog geschoold. Dat klopt inderdaad. En men, men is daar, en dat speelt ook een rol, men is daar veel uh, minder makkelijk met het weggeven van de Zwitserse nationaliteit. Ja. Nou, In beginsel moet je er minimaal vijf of tien jaar gewoond hebben. Um, en in Nederland is dat geloof ik drie jaar of zo, dan kan je al die aanmerking komen voor een Nederlands paspoort, als je bijvoorbeeld met een Nederlander getrouwd bent. Maar uh, dat is in Zwitserland, is dat een stuk lastiger. Er was laatst nog een, uh, een vrouw afgewezen omdat ze te kritisch was over de koeienbellen? Ja, ja de... helemaal terecht. Helemaal terecht. Ja. Ja. Uh, <laughs> ik, ik, toen ik er heb gewoond, uh, idem dito, ik bedoel, um, als je daar woont heb je je aan te passen aan de lokale gebruiken. Ja. Ik bedoel, als ik uh, in Italië op vakantie ben, dan weet ik ook dat ik niet in een korte broek de kerk moet gaan bezoeken. Want dan word je echt de deur gewezen uh, gevraagd of je even een lange broek kan aantrekken. Hè? Uh, ik vind het doodnormaal dat als je in het buitenland woont, dat je je aanpast aan de lokale gebruiken. En dan is het, is het natuurlijk niet heel erg gepast om daar luid kabaal te gaan maken tegen een eeuwenoud gebruik om zo'n zo, zo belletje om de nek van een koe te hangen. Dus dat die mevrouw zich niet geliefd maakt, ja, dat kan je me helemaal voorstellen. En dan moet je ook niet raar opkijken als ze je dan een Zwitsers paspoort uh, weigeren. Ja. Dus uh, dat maar. vind ik volkomen logisch. Ja. Goed, Zwitserland is een heel decentraal land. Je ja. zegt het is een heel veilig, stabiel land. Ja. Het is natuurlijk bekend als een stabiel land. Absoluut. Over zijn neutraliteit. Ja. Ik geloof dat ze pas uh, sinds vijf jaar lid van de Verenigde Naties zijn. Op Zoiets, ja. Dat klopt. Ja, dat is juist. Ja, dat heeft um, nog uh, heel wat voet in de aarde gehad. Maar is uiteindelijk is dat doorgekomen. Maar ja. is, is het misschien juist niet andersom dat het juist een stabiel land is omdat het zo decentraal bestuurd is waardoor burgers ook veel meer verantwoordelijkheid... Zeker, voor de omgeving. Zeker, ja. ja nou, de geloof die we ja, net beschreven... Ja, met ja, ...die is daar veel minder. Die is daar ja. veel minder. Uh, de, de afstand tussen de politici en de burgers is er ook uh, kleiner. Hun Tweede Kamer, uh, dat zijn ook part-time politici. Uh, ze hebben dus maar vier keer per jaar een sessie van het parlement... En de politici, uh, die hebben normaliter naast hun, ik zal maar zeggen, lidmaatschap van de Tweede Kamer, hebben ze ook nog meestal, tenzij ze zeer vermogend zijn, maar dat zijn de meesten niet, hebben ze ook nog een, een gewone baan. Dus ja. ze weten wat er gaande is in de samenleving. Het, je hebt behalve dus de, de, de ministers, zowel op federaal als op kantonaal niveau, heb je daar geen beroepspolitici. De leden van de Eerste en de Tweede Kamer hebben daarnaast ook een nog een maatschappelijke carrière. En hebben dus veel meer voeling met wat er leeft onder de mensen dan in Nederland. Ja. Nou ja plus inderdaad als je maar vier keer per jaar in de hoofdstad bent, om het maar even heel extreem ja. te noemen. Ja. Dan, dan ben je natuurlijk ook zelf veel minder met politiek bezig exact. en hoef je er ook geen carrière van te maken. Exact, exact. Ja, ja. Nee, ik zie daar echt alleen maar loute voordelen. Ja. Het is ja. een aanlokkelijk carrièrepad om nee. de politiek in te gaan. Nee, nee, nee. Ja, inderdaad. inderdaad. Nou, en, en het staat ook heel erg uit van regel van je eigen zaak. Juist. Yes. In plaats ja. van dat je naar de overheid ja. toe stapt. Ja, en dat is een... Kleine, uh, of dat, juist. Helptop. En dat is, ja, dat is inderdaad een sentiment uh, waarvan de hele Zwitserse samenleving zeer is, uh, is doortrokken. He, probeer er eerst zelf uit te komen voordat je naar de overheid kijkt voor een oplossing. Ja. En dat is, uh, dat is een heel groot goed, vind ik. Ja. ja, wat ik ook altijd zo grappig vind, is bijvoorbeeld dat Zwitserland uh, een van de grootste hoeveelheden wapens heeft uh, ter wereld. Ja. Ik denk dat het ongeveer iedereen wel een pistool heeft daar. Ja, het ja. is uh, natuurlijk zo dat ze, ze kennen daar nog steeds de militaire dienstplicht kennen. Tot in 45. dus zijn mannen verplicht om nog steeds ieder jaar op herhaling te komen. En om praktische redenen hebben ze het dienstwapen thuis. Dus ja, het is geregel, komt regelmatig voor dat je daar in de trein zit en dat er opeens twee mannen of zo met een, met een machinegeweer om hun nek binnenstappen. Nou, in Nederland zou je doodschrikken, maar in, in Zwitserland is dat volkomen normaal. En uh, ja, dat heeft dus daarmee met die nog bestaande dienstplicht te maken. Nou, en ook dat is natuurlijk weer een, een, een teken van die verantwoordelijkheid voelen voor je eigen land, Juist. voor je omgeving. Ja, exact, exact. Um, ja, kijk, uh, dat, dat zijn allemaal uh, voorbeelden die, die ik graag aanhaal. Als ik met mensen praat over, uh, over de, de voordelen van de Zwitserse maatschappij ten opzichte van ons, we kunnen daar echt heel veel van leren. Ja. Ja. Nou, en Het grote voordeel van het feit dat iedereen een wapen heeft, is natuurlijk ja. dat, uh, los van het feit dat ze al heel ja. neutraal waren, dat er nog een extra reden is om Zwitserland ja. niet binnen te vallen. Nee. Ja. Ja. ja, Zwitserland uh, heeft al uh, heel lang... Uh, en een periode van stabiele vrede. Ja, en, Ik geloof dat er één Zwitserse burgeroorlog was in 1700? Geval, ja, dat is zoiets. Ja, ja. En, uh, en ver, verder is het een zeer vreedzaam <laughs> en vredelievend land. Maar het is wel een gewapende vrede. Ja. Dat, uh, maar ja, dat, dat is alleen maar goed. Maar hoe kijk je aan tegen particuliere wapenbezit? Hoe zou je zoiets in Nederland willen zien? Ik uh, ben eigenlijk daar wel een voorstander van: ja. van vrij wapenbezit. Ja. Met als reden mensen die zichzelf kunnen beschermen? Of ja, kijk, uh, ik, er is zo'n mooi mode dat ik graag aanhaal. Ook op Facebook en mijn volgers zullen dat wel kennen. If, if guns are outlawed, only outlaws have guns. Hè? Uh, het is niet zo dat als je wapens verbiedt, uh, dat dan... Uh, uh, die, die boef die er eentje wil hebben denkt van oh, het is verboden ik zal maar geen wapen aanschaffen. Hè. De, de, ja. de, de crimineel doet toch wat hij zin in heeft. Nou dan zorgen, laten we dan zorgen dat de burger zich ook kan beschermen. ja, ja. ja hetzelfde met nee. terreuraanslagen ter, die de ter ja, afgelopen precies. zomer ja. ongeveer elke, elke, elke dag bijna plaatsvonden. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, als je in een bataclan een paar mensen had ja. gezeten met een, ja. met een wapen dan had het wapen. misschien wel wel minder bloederig af kunnen lopen. Ja. Inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, we ja. leven helaas in een maatschappij waarin de, de staat dan zegt van nou, wij claimen het geweldsmonopolie. Mm. Nou, dat is prima als ze binnen twee minuten ter plaatse zijn en vervolgens de terroristen uitschakelen. Maar ja, dat blijkt dan weer geen haalbare kant. Ja, en binnen, zelfs binnen twee minuten kan natuurlijk... Heel kan er ook nog veel... een heleboel misgaan. Ja, ja. ja, bijvoorbeeld ook met die... Uh met die vrachtwagen, ja. ik denk van die had ook al wat ja. eerder uitgeschakeld uh, mogen worden. Ja. Ja. Ja. Maar uh, ja, dus we, we, we leven in een samenleving waarin de, de overheid enerzijds een monopolie claimt, maar anderzijds niet ja. de, de eisen kan waarmaken uh, die daaruit voortvloeien eigenlijk. Namelijk het dan adequaat beschermen van de ja. burgers. Ja. ja, of het, of het uh, niet bestrijden van misdaad, hè? Ja. want dat, dat was afgelopen ja. week weer in discussie ja. van ja. eigenlijk blijkt echt een misdaad ja. gewoon voor vier keer zo groter zijn ja. als wat Ja, maar er wordt gewoon geen aangifte gedaan. Ja. Of en de aangiftes worden niet in behandeling genomen? Worden niet in behandeling genomen. genomen, dat heb ik ook wel vaak meegemaakt. En uh, ja, dan moet je ook niet raar opkijken dat er steeds meer wachten komen. Ja. Hè? Dan zeggen we, ja goed, dan gaan we het zelf wel doen. Ja. Als de overheid ons niet meer beschermt, ja, dan gaan we het heft in eigen handen nemen. Dat is de consequentie die je dan krijgt. Ja. Maar ja, dat is de, de, de klaspolitiek, die maakt daar dan weer bezwaar tegen. Ja, want ja. we hadden, hoe heet het, die groep ook weer, de Sans of Odin in uh, ja. Noordoost-Nederland, ja, ja, ja. die ja. op patrouille gingen voor ja, ja. losgeslagen uh, ja. asielzoekers. Ja. Ja, um, ja, dat soort dingen, dingen krijg je dan. Maar goed, uh, ook inderdaad met de aankomende verkiezingen in het oog. Uh, laatst een uh, interview tussen Sid Lucas en uh, mm -hmm. Rutger van der Noord was geloof ik zijn oh, ja. naam. Mm -hmm. over hoe groot is, is hoe groot is nou de kans op een staatsgreep in Nederland? Ja. Nou ja, volgens Rutger van der Noord die zegt van ja, er zijn gewoon heel veel mensen die zijn gewoon bereid om geweld te gebruiken ja. om van de overheid af te ja. komen, omdat die ja. ook gewoon zien van de ja. overheid doet gewoon niks meer ja. voor ons. Ja, dat is, uh, ja. En dat is natuurlijk heel kwalijk, maar los nog van het feit dat je, dat je ook af kunt vragen of het niet gewoon principieel goed is dat mensen zich kunnen verdedigen, ook al ja. voorgedaan misschien negatieve Zeker. gevolgen uit, bijvoorbeeld ja. meer vuurwapendoden. Ja. Nou Eens. eens. Ja, ja. Ik, ik denk persoonlijk dat het met die revolutiebereidheid van de Nederlanders nog wel meevalt, want het gaat de meeste mensen nog wel veel te goed natuurlijk. En voor, en voor of die zijn er weinig die nog willen strijden voor Nederland. Ja, dat ik, ik is, dat is ook een punt. Dan gaan ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Kijk, Ratten laat het zinkende schip als bijvoorbeeld, eerste. Ja, zeker. Ik ken een boel mensen, laten we eerlijk zijn, en dat neem ik zo ook niet kwalijk op zich, maar een boel mensen die zijn tevreden als ze een autootje hebben, als ze hun huur kunnen betalen, en als ze één of twee keer per jaar vakantie kunnen, en de rest zal ze allemaal aan hun reet roesten. Dus dat zijn niet echt mensen die dan de barricade opgaan. Nee. De barricade ga je op. Heel, als je honger leidt of als je, je, je echte fundamentele vrijheden worden aangetast. Ja. Heel, en wat dat betreft gaat het natuurlijk in Nederland veel te goed. Dus ik denk dat we met die revolutiebereidheid nog wat mee ja, Maar, maar je, je moet om... En dat ben ik wel met een je eens, Sander. Je moet om principiële redenen moet je mensen de gelegenheid geven... om als het hart tegen hart gaat, om zichzelf te verdedigen. Ja. Heel, en als ik een inbreker thuis heb... dan moet ik gewoon zonder al te veel belemmeringen... een wapen onder mijn kussen kunnen hebben liggen. Om hem voor zijn kloten te schieten. He? Zo simpel is het. Ja. Ja, maar goed, dat is ook en wel... daar moet de overheid dan niet te lullig over doen. Maar dat, dat is ook altijd een grote discussie. Hè, die, die ik wel eens heb met mensen over bijvoorbeeld ook hogere straffen. Ja. Ja, voor mij is het heel simpel. Voor okay. mij is vergelding de belangrijkste reden exact, om iemand te straffen. Exact. Niet, niet preventie. Nee, uh... Niet resocialisatie. Nee, nee, vergelding. Zo heb ik het vroeger ook geleerd hoor op de universiteit. Totdat er bijna allerlei linkie winkies kwamen, die zeiden van nee, ja, nee, nee, nee, nee, nee, Vergelding mag nooit de primaire functie zijn van ja. strafrecht. Dat moet ja, of, inderdaad of, resocialisatie zijn of, of preventie. Of, of dan wordt ja, ook geloemd. de vraag van wat, wat heb je aan vergelding? Nou, ja, nou een, een fijn gevoel. Ja. <laughs> Straf, strafrecht is bewuste leedtoevoeging. En zo moet het ook ja. zijn en blijven. En dat is voor, voor, de, voor, de, voor de slachtoffers zeer bevredigend, inderdaad. Ja. En dan ah, zal het maar... mij worst zijn, He, dat allerlei linksmensen dat dan niet bevredigend vinden. He, maar het, het belang van het slachtoffer staat voor mij dan voorop. En niet dat van Volkert van de Graaf. Die het vervelend vindt dat hij nog met de enkelband moet lopen. Ja, dan had je Pim maar niet moeten doodschieten. Ja, maar... ja precies. We leven natuurlijk wel in een maatschappij waarin het slachtoffer verheerlijk wordt. Ja. Of nee, nou ja, inderdaad, er slachtoffers zijn. Ja. Ja. Dat vooral. Ja, ja. En, uh... ook met die inzamelingsactie toch van, ja. van die voetbalvader ja. die gasten Ja, precies. Oh, dat, was zo, ja. dat was zo onrechtvaardig dat hij nog een jaartje extra moest brommen om dan geen 60 mil schadevergoeding te hoeven betalen. Nou ja, ik uh, zou zeggen dat is snel verdiend, want uh, buiten, de buiten de gevangenis verdient hij het niet zo snel. Nee. Maar inderdaad, die benefietactie uh, volkomen smakeloos. Ja, ja precies. Um, Oké, okay, laten we eens even over de komende verkiezingen gaan hebben, we hebben het al even kort uh, aangestipt. Um, durf jij een voorspelling te doen? Ja, ik zit niet zo heel goed in die, in die zetelaantallen, maar mijn voorspelling is dat de VVD niet groter zal blijven dan de PVV. Maar dat de PVV wel enorm gaat groeien en de tweede partij zal worden van het land. Maar mijn verwachting is dat we volgens een soort... Uh, de regenboogcoalitie coalitie uitkomt met vijf partijen waar de PVV dan uiteraard geen onderdeel van uitmaakt ja. Ja. maar dat men alles op alles zal zetten om de PVV buiten de regering te houden en wat voor consequenties gaat dat dan hebben? want ik voorspel aan de ene kant een instabiel kabinet maar ook een nog ontevredener kiezer misschien ja, ja En dan, dan, dan, ja, nee, zeker dus ik verwacht voor de komende vier jaar weinig verbetering het zal echt afhangen van de internationale ontwikkelingen in de komende vier jaar dan, uh, of dan over vier jaar het, het ressentiment van de ontevreden kiezers nog groter zal worden dat men ook dan nog de PVV zal blijven steunen. Of dat men dan denkt van, nou ja goed, de PVV is toch weer niet erin de gekomen, dat heeft geen zin meer om daarop te stemmen. Dus dat men dan resigneert. Ik denk wel dat als de situatie internationaal zo instabiel blijft met terrorisme en zo, dat dan de PVV nog meer groeipotentieel heeft. Het zal ook van economische ontwikkelingen afhangen. Hè? Ik bedoel, Er zijn natuurlijk toch een boel mensen economisch aan de kant komen te staan. Ja. Uh, ondanks hè, Men heeft het dan nu weer over economische groei en zo en minder werklozen. Ja, maar er zijn wel een boel mensen die ondanks dat het dan met de economie goed gaat, maar het dan ja. in hun portemonnee merken dat het hen persoonlijk niks brengt. En dan is het wel leuk dat, dat de grote kengetallen er goed uitzien voor Nederland. Maar als de burger dat in Monet niet merkt, dan gaat dat toch ook aan de stembus consequenties hebben. He, dus ik denk dat en de economische situatie en de geopolitieke situatie, en dan bedoel ik met name op het internationale terrorisme, ik denk dat die, de kom, die twee factoren de komende jaren heel erg bepalend zullen zijn. Van, gaat de PVV dan in de komende vier jaar nog doorgroeien, zodat je echt niet meer om ze heen kan? Nou. En dan, moeten, of, ze het wel en dan moeten ze op een segment de regering. Of ze worden de grootste en ze zijn degene die aan zet zijn. Ja, ja. Nou ja, want ik bedoel, we hebben begin van het jaar bij onze nieuwjaarsborrel hebben we ook allerlei voorspellingen laten doen door onze ja. gasten. Ja. <coughs> ja, de tien, <coughs> uh, tien gasten. Oké. Okay. Ja. Uh, mijn voorspelling was dat de PVV de grootste gaat worden en mm -hmm. dat we ook een premierbeelders is gaan krijgen. Dus okay. dat de coalitieonderhandelingen lukken. En ja. dan voorspel ik uh, VVD echt de van het CDA. Want okay. ik denk niet dat het CDA ja, echt in het kabinet wil gaan nee, zetten met de PvV. Dat denk ik ook. Um, stel je voor dat het zou gaan gebeuren. Wat zou dan jouw verwachting kunnen zijn? Van hoe het dan zou gaan lopen? Wat voor kabinet zouden we dan krijgen? Um, als PvV wel deelneemt, ja. ja. ja dat, dat zie ik inderdaad dan alleen maar gebeuren als PvV de grootste is en de premier mag leven. Ik zie niet zou heel snel de PV in een kabinet stappen waarin ze dan Tweede viool moeten spelen. Uh, ik denk ook dat Rutte dan weg zou moeten. Dus ik denk dat ja. hij dan een, een Zilstra als vicepremier. Ik denk dat hij beter overweg zou kunnen met wilders met, met, met, uh, dan Rutte dat zou kunnen. Ik denk dat Rutte zich te zeer gecompromitteerd heeft, zeker ja. met zijn recente uitspraken. Maar ik denk, denk je niet dat ze dat Rutte bijvoorbeeld om gedoogd zijn van het CDA te krijgen, dan daar juist wordt neergezet omdat hij wel natuurlijk de man is met ervaring nee, en stabiele nee, factorplatsen. Nee, nee, ja, maar hij zo tegen de hij, hij, heeft zich, hij heeft zich nu dermate afgekeerd van de PVV. Uh, hij zou echt, zijn, zijn geloofwaardigheid zou echt compleet weg zijn. Die is al niet groot meer. Dat, uh, ja, ja, na, na die 1000 euro en die, die onderste steen. Ja. He, als hij dan ook nog uh, draait van nou, de kans dat we met de PVV gaan gereer is 0,0 naar ik word nu vooral vicepremier in een kabinet uh, Wilders 1. Ja. He, ik bedoel, dan, uh, dan, ja, dan maakt hij zichzelf volstrekt ja, belachelijk. belachelijk. Ik denk dat hij dat ook zelf niet zou willen. Ja. Uh, dus ik, ik zou dan voorzien dat er een kabinet komt met Wilders als premier en met zijnstra met als vicepremier. Ja, wellicht inderdaad, met gedoogsteun van CDA. Die zijn tot alles in staat trouwens. Ik bedoel, als er maar wat voor hen te halen valt, dan, dan zouden die nog met de duivel pakteren. Uh, ja, daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen. En, en wat voor Nederland zouden we dan kunnen krijgen, denk je, ten goede of ten kwade? Ik denk dat het een Nederland wordt uh, waarin men uh, wat voorspelbaarder is. Waarin men een stuk strenger wordt. Uh, waarin men... Uh, op, ...op afstand gaat, in de goede zin des woords, van, van uh, wat ik altijd enigszins spottend noem... ...de Brusselse satrapen. He, de, de huidige klas politiek, he, die, die roept wel wat... ...maar uiteindelijk gaat hij altijd op de knieën voor Brussel. Ik denk dat dat afgelopen is. Ik denk dat, dat er dan een, een hartgeluid... ...ook richting Brussel uh, vanuit Nederland zal komen. Nou, dat lijkt me een goede zaak dat, dat men daar uh, laat merken dat Nederland, zeker als een van de founding fathers van de EU, zich niet langer wil laten piepelen. Ja. En niet langer bereid is om uh, de gaten in de Griekse begroting uh, te stoppen. Nou, dat lijkt me een goede ontwikkeling. En je zegt eigenlijk: uh, als Wilders geen premier zou worden, of in ieder geval niet de grootste partij uh -huh. zou worden, dan gaan we, gaan, wordt waarschijnlijk PVV buitengesloten. Ja. Maar zou ik juist niet nog meer. Uh, olie op het vuur Natuurlijk, de... natuurlijk, ja, zeker. Ja, dan, en dan, dan is de vraag van, ja, wanneer gaat de bom dan barsten? Dat kan misschien ook pas vier jaar later zijn, maar ja, als dat steeds maar doorettert, ja, dan gaat het op een zeker moment uh, zo ver komen uh, dat, dat de bom barst. Ja, ja, ja. En dat, uh, dat heb je ook in Amerika gezien. Op een zeker moment gaat men dan ook een Trump uh, tot president kiezen. He, omdat het zo zat is, dat establishment, en steeds maar weer wordt voorgelopen. He, dat ze zeggen we, nou, en nou maakt het ons niet meer uit ook. Maar dan nou gaan we Trump kiezen. En het kan ons weer niet schelen wat hij allemaal roept ja. en doet en ja. gedaan heeft. Ja. him he, by the pussy en Golden Showers en uh, what have you <laughs> allemaal. He, maar we willen gewoon Trump. He, dat, dat hebben we meerdere republikeinen ook gezegd. We want Trump. He, het maakt ons helemaal niet uit wat of hoe, maar we want Trump. Nou, ja, dus dat willen in ieder geval niet het establishment. Ja, exact. Ja. Ja. En dat, ja, goed, die hebben dat zelf zover laten komen. Hè. Ze hadden alle troeven in handen. Hè. Ze hebben 70 jaar lang hè, met dat is een punt hoor van het Forum voor Democratie, dat is een partijkartel. Hè. Ze hadden alle troeven in handen. Ze hadden ja, alles netjes kunnen regelen, maar nee, ze hebben zich te zeer opgesloten in een voren torentje. Ja, nou they pay the price. Zou het niet het hele probleem van zo'n uh, regenboogcoalitie ook niet gewoon zijn dat dat gewoon dat van, vanzelf uit elkaar valt? Nou ja, kijk, I Italië wordt al 70 jaar lang met regenboogcoalities uh, geregeerd. Maar wel met dat, elk jaar een nieuwe premier. Omgekeer. Ja, maar ja, het is nog steeds een van de zeven grootste economieën ter wereld. Hè. Wat, wat, wat, wat, wat merk je daar verder van? Het is, He, Italië, ondanks de ogenschijnlijke instabiliteit, is een van de meest stabiele landen ter wereld. He, een van mijn grootste politieke idolen was de inmiddels overleden premier Andriotti. He, die zei altijd: alles moet veranderen opdat alles bij hetzelfde blijft. Een magistrale uitspraak. He, hij is, ik geloof, zeven keer premier geweest. En uh, 14 keer minister. Hè, maar hij was een van de meest stabiele factoren. Hè. Altijd was, was Andriotti die zat erbij. Hè, het, van buiten heeft het de schijn van chaos. Hè, maar juist die, die, die chaotische indruk... ...die maskeerde de enorme stabiliteit van Italië. Hè, omdat zeker het rijke noorden... Hè, ...dat heel in, in, in, uh, uh, in ondernemingszin... Uh, boven de rest van Europa uitsteekt, het, het zou samen met Beieren als het een afhankelijk land was, zou Noord-Italië het rijkste land zijn van heel Europa. Hè. Daar trekt men zich gewoon niks aan van wat er allemaal uit Rome voor bagger komt. Hè. Men doet gewoon zijn werk, men zorgt voor een goede economie. Dat, dat zou in Nederland op zich ook. Hè. Ons bedrijfsleven is best heel sterk. Hè. Ons midden- en kleinbedrijf, verguist door Den Haag, maar dat is de ruggengraat van onze economie. Hè? Wij zijn heel innovatief. Ons bedrijfsleven is heel sterk. Is, is sterk exportgericht. Laten we de invloed van Den Haag ook niet overschatten. Hè? Uh, ja, ja, precies, een vroeger. boel van wat men in Den Haag beslist, het is gerommel in de marge. Waar ook een boel mensen in het land, als het even kan, zich niks van aantrekt. Al is er een regenboogcoalitie die niks ja. van stand brengt. Goed, op lange termijn zouden we daar misschien effecten van hebben. Maar niet binnen ja. vier jaar. Nou, ja, ik denk dat dat niet zo rampzalig zou ja, zijn. Dus ze kunnen ook natuurlijk niet heel veel fout doen, denk ik altijd. Nee. Weet je, er hey. gebeurt niks goed er exact. verandert niks. Exact. Maar in, ja. inderdaad, heb je gezegd, er is wel een vorm van stabiliteit Feerlijk. en een soort grijzige... Ja. Ja. Ja. En, ja. en dat, dat, dat is onze sterke economie. En dat is maar ten dele de verdienste van de, de politiek, dat we die sterke economie hebben. Maar dat is vooral het midden- en kleinbedrijf waar we dat aan te danken hebben. Ja. En die houdt de boel draaiende. Het is niet zo dat, dat Den Haag de boel draaiende houdt. Nee. Integendeel. Het is, ja. het is eerder het zand in de, de ja, ondanks ja. de politiek. Het is eerder het zand in de motor dan de olie. Ja. Ja ja Hetzelfde we hebben we het natuurlijk gezien in België een paar jaar geleden. Ik geloof Zeker, ja. recentelijk Spanje. Ja, ja. Het ging met België nog nooit zo goed als tijdens twee jaar dat ze geen effectief regerend kabinet hadden. Serieus? Het lijkt een grap, maar het is echt waar. Ja, ja. Maar ja misschien. Ook... God, Godverhoede dat. Overheid is eigenlijk ook iets wat we misschien helemaal niet moeten winnen. Hè? Uh, 70 jaar geleden was het ja. in Duitsland. Het ja, ja, overheid. Exact, so, ja, exact, ja. Jongens, succes exact Ja, exact. Jonge mensen, succes. En dat, dat is ook een les die ik in Zwitserland heb geleerd. Waar de, de overheid zich juist heel bescheiden op stelt. Ja. He, men, men doet ja. wat men moet doen en verder niet. Men laat zoveel mogelijk aan de particuliere initiatieven over, aan het bedrijfsleven. Waar de overheid moet ingrijpen, grijpt ze in. Ja. Maar het is een zeer terughoudende overheid en een zeer uh, spaarzame, in financiële zin, openbare hand. He, ja. men, men laat zoveel mogelijk aan particulieren over. Maar dat is natuurlijk wat je Nederland dan niet ziet. Want we hebben natuurlijk een vrij grote overheid. Ja. Dus ondanks ja. dat hij misschien niet slagvaardig ja. is en een beetje grijs, ja. weliswaar is, heeft hij de toch veel krijgt, invloed. Kost ja. het toch een hoop geld. Helaas. Uh, en dat moet anders. En dat is dus natuurlijk wat we ten opzichte van Zwitserland wel anders zijn. Ja, ja. Uh, ja. Dat, uh, dat, dat. dat zou anders moeten, idealiter. Nou ja, ik denk dat het misschien ook uh, een van die positieve gevolgen hè, van, van, van België, die al twee jaar zonder kabinet zit, is dat mensen zich ook weer realiseren van ja, we moeten het ook wel met elkaar doen. Tuurlijk. In plaats van dat we altijd ja, weer naar boven ja, kijken. zeker. Ja. Helemaal eens. Dat, dat is natuurlijk het hele probleem van een almaar stijgende groeiende overheid. Ja. ja. Mensen, men gaat er veel meer van verwachten. Ja. Oh. ja maar, men, maar mensen, mensen, hebben, ook niks mensen hebben, ja. hebben ook niet eens meer door dat het zonder kan. Ja, uh. eens. Helemaal eens. Ja. Nee, ik onderschrijf ja. dat volkomen. Uh, we moeten zo een beetje richting de afronding gaan. Uh, ik heb nog één groot onderwerp. Oh jee. Oh jee. En uh, dat hangt ook een beetje samen met de komende verkiezingen in maart. Voetbal. Uh, nee, ja. nee, ik heb voetbal. Nee, nee, Ik heb helemaal niks ja. met voetbal. Dus, nee, dat uh, is maar waar. Ik ook jaar. weinig meer, hoor. Ja, en nee, ik ben een vrouw, dus. <laughs> uh, uh, op internationaal vlak. Uh, ja. Morgen wordt uh, Trump de president van Amerika. Ja, goede zaak. Ja. ja, wat vind je ervan? Ga je ja. kijken überhaupt? Nee, nee, ik ga niet kijken. Want, uh, Inauguratie? Ja, nee, ik ga niet kijken. Uh, dat is uh, gewoon een ceremonie. Dat uh, is natuurlijk wel leuk voor de buren, maar daar gaat het niet om. Ja. Maar ik vind het, uh, ja, hij, hij, hij brengt een verfrissend element in de politiek. Hè? Hij is uh, sterk gericht op consensus. Ook met... met uh, met Poetin. Nou, dat vind ik een goede zaak. Hè? Hij heeft laatst getwitterd. En het is natuurlijk zo. Samenwerking met Rusland is een goede zaak. Geen, geen slechte zaak. Nou ja, het begint wel weer een beetje richting Macartiaanse toestanden natuurlijk te gaan in Amerika op dit moment. Uh, hey, de Russen zouden achter alles zitten. Ja, uh, ja, echt, <laughs> echt uh, te, ge ja, te gek voor woorden. En ook dat weer is de, de reflex van een, van een falend establishment. Ja. Hè? Uh, niet, niet aan zelfreflectie doen, niet kijken ja. wat hebben we zelf fout gedaan. Hè? Maar precies datgene doen wat men Trump en Wilders verwijt. Hè? Men kijkt naar het buitenland. Dat, dat is de oorzaak van al onze problemen. He? Alleen uh, geeft men in Rusland niet de Marokkanen, of in Amerika niet de Marokkanen de schuld, maar de Russen de schuld. Ja. Alleen daar is dat dan bontol, bij ons heet dat racisme, maar in Amerika is het dan bontol om de Russen de schuld te geven. Ja. Ik bedoel dat, dat die hele uh, campagne van Hillary uh, falikant mislukt is, ja, dat wordt nu dan toegeschreven aan de heks van, van de ja, Russen. Nou, ik denk dat de Russen zouden willen dat ze zoveel invloed hadden. Ja. Ik denk dat het heel verfrissend is voor Amerika, maar ook wel tekenend. He, dat men een, een, een, een, een politiek, totaal onervaren man als Trump, het hoogste ambt in de staat toe vertrouwt. Hillary, ondanks wat je allemaal van haar mag vinden, en ik vind niet zoveel positiefs van haar, maar ze had wel een enorme staat van dienst in de politiek. Maar men vertrouwt nu het hoogste ambt in de staat, vertrouwt men toe aan iemand die zelfs nog nooit ergens gemeenteraadlid is geweest en een wat klein gehucht. Ja. Hillary is minister geweest. is senator geweest. Is, weet, ik wil, uh, niet wat. Ze is first lady geweest. Weet als geen ander klappen van de zweep in Washington. En toch heeft die boze blanke burger. Hè, die heeft gezegd. En toch vertrouw ik het hoogste aan, toe aan Trump. Mm -hmm. Dat vind ik heel verfrissend. Ja. En ik denk dat dat wel eens. Uh, voor hele goede resultaten zou kunnen gaan zorgen. Hillary was alleen maar vier jaar. Misschien zelfs acht jaar. Meer van hetzelfde geweest. Ja. He, dat, dat brengt geen enkele verandering. Ik hoop. En bid dat Trump een bepaalde verandering in denken teweeg kan brengen uh, die, die de great nation America echt vooruit kan helpen. Nou, als je ziet in wat voor uh, ont ontkenningsstaat uh, alle media zich bevonden ja. en, en alle politici. Hij uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. zit ook weer in een wibbel. Ja, die zit inderdaad in een eigen bubbel. Ik ken niemand die Trump gestemd heeft, dus hoe kan dit? Ja, hoe ja. kan dat? Ja. ja, de gordijnbonus inderdaad. Ja. Ja. Maar dat vind ik wel heel... Uh, en, en je zou echt hopen, en in het begin riep men dat nog, van oh, dit, dit leidt nu tot enige zelfreflectie bij, bij de tegenstanders. Ja, het tegendeel is waar. Hè. Ik schreef dat laatst ook op Facebook. Hè. We zijn drie maanden na de verkiezingen, zo'n dus beetje. Uh, men zit alweer helemaal in de oude reflex van uh, wat wij vinden is goed en wel gedaan. Ja. En uh, al het andere is xenofobie, racisme en isolationisme. Het is een, een totaal zich afschotten van de werkelijkheid. Nou ja, uh, zo mooi gezegd, you can fool all of the people some of the time and some of the people all of the time, but you can't fool all of the people all of the time. Ja. Op ...gaat de wal het schip keren. Nou, Dat is ja. nu in Amerika gebeurd. Ja. Nou, de reflex is natuurlijk uh, dat we nu opeens fake news gaan aanpakken... ...met ja. organisaties die ja. onder andere door, door, Soros, door Ja, uh, ja. ja precies. Ja. ...die zijn ja. opgericht. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, heel kwalijk. Heel kwalijk. En dat is, dat is pas echt een bedreiging voor onze democratie. Ja. Waar, waar, men, waar men al wa jaren voor waarschuwt, hè? het bedreiging van de democratie. Nou, dit is er één, mensen. Hè? Wees gewaarschuwd. De aanpakken van fake news... Is bedreigender voor de democratie dan Tingeert Wilders? Ja. ja. Nou ja, wat ik, wat ik wel altijd het rare vind van uh, de Amerikaanse president, we hebben het toevallig uh, een keer uitgebreid uh, over de macht <laughs> van de Amerikaanse president gehad. Hij is natuurlijk wel de aanvoerder van het Amerikaanse leger ook, ja. hè? dus hij heeft eigenlijk ja. twee functies in ja. één. En klopt. Dat is misschien. Ja. De grootste, het grootste gevaar wat, wat ik ja, voorzien, dat van rare Amerika, dingen met leven zijn. Ja, zeker. Doen. Maar in beginsel kan een Amerikaanse president ook geen oorlog beginnen zonder toestemming van nou, het congres. ik geloof dat Kennedy nooit, oorlog, nooit toestemming heeft gevraagd voor Vietnam, uh, uh, voor zover ik weet. Maar ja, dat ja, was de, meer een gedoogconstructie. Uh, uh, ja, ja, ja, constructie. Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk. Ja, ja kijk, als ze het congres daarvan af had gewild, hadden ze het gauw kunnen... Ja, als ze kunnen impeachen ja, natuurlijk, ja, zou ja, je het ja, ook ja. kunnen doen. Dus, uh, kijk, uh, de... De Amerikaanse samenleving, het is zoals de meeste democratieën, het is een gemankeerde democratie, maar het is nog wel een democratie. Uiteindelijk beslist het volk welke kant men opgaat. En dat dus vind ik wel hoopgevend. en, en Het is een, een systeem met goede checks en balances. He, mijn, mijn vertrouwen in de Amerikaanse democratie is niet afgenomen. Integendeel, is alleen maar toegenomen ja. sinds de, de ja. verkiezing van Trump. En als er juist iemand als Trump president als, exact, kan worden. Exact, dan is dat een goed teken ja. dat, dat het toch nog steeds niet zo is dat een kleine politieke klik de dienst uitmaakt. En dat vond ik zeer, zeer, zeer hoopgevend. Nou ja, daar kunnen we in Europa nog een hele hoop van leren. Absoluut. Maar ik denk absoluut. dat we daar dit jaar nog wel een hele hoop ja. van gaan zien. Ja, ja ik denk dat, dat, men, dat men hier in Frankrijk en Duitsland nuttige ja. lessen uit kan trekken. En ik hoop ja. en bid dat dat zo zal zijn. En ik hoop in Nederland ook, Dat hoop ik zeker, dat hoop ik ook. Ja, want we krijgen uh, verkiezingen in Frankrijk, verkiezingen in Duitsland. Ja, dat ja. klopt. Ja, dus nou, dus uh, het wordt een, een boeiend jaar. Uh, zeker weten. Ja. <laughs> ja. Goed, uh, Hans, heel erg bedankt voor je bijdrage ja. aan deze podcast. Nou, wel, het was nog... mij een waar genoegen. Dat is heel fijn en ook fijn dat wij het beruchte Osolomio ook ja. ja, ja, hebben. Een kan, uh, ja, ik vind het Ik kan dat uh, alle luisteraars alleen maar van harte aanbevelen. <laughs> ja, dus bij deze. Ja, we bevelen het ook uh, van harte aan. Dus je uh, weet dat het vaker de podcastlocatie uh, ja. wordt. Ja, nou, dat zou mooi zijn. Ja. Uh, wat we ook van harte aanbevelen is onze naverkiezingen 5 op uh, 16 maart donderdagavond in Café Lopera op het Rembrandplein te Amsterdam. Precies, maar jullie moeten wel zelf betalen voor je eigen drankjes. Ja. En iedereen betaalt mee, want wij eindigen altijd met een hogere rekening dan onze eigen drankjes. Ja, ja dus. Uh, uh, maar gast. Bezoekers om wat extra in te leggen. Ja. En uh, over daarmee geld gesproken. samenhangend over geld gesproken: uh, we hebben sinds kort een uh, officiële website. En jullie mogen doneren. Oh. Batavierenpodcast.nl Helemaal goed. Nou, Geef gul, zou ik zeggen. Ja. En, dat, en dat was hem dan denk ik uh, voor vandaag. Okay. Ja, hartelijk bedankt jo. voor het luisteren. Ja, zeker. En uh, tot volgende keer.